Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al bijna 120.000 Oekraïners gevlucht. De meeste van hen gaan volgens de Verenigde Naties richting Polen... maar ook veel mensen vertrekken naar buurlanden als Moldavië en Roemenië. Op veel plekken zijn demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne. Onder meer in Rusland, Australië en Japan zijn mensen de straat op gegaan. En op dit moment is ook een protest aan de gang in Eindhoven. Verslaggever Nick Wouters is erbij. Het is drukker dan verwacht. Er werd gerekend op zo'n 40 mensen, er zijn er denk ik zo'n 100. Vooral Oekraïners die werken bij Philips, bij ASML, die in Eindhoven wonen. Het is een bijzondere plek bij het MH17-monument. Daar staat nu een bordje tegenaan, Stop Killing People, Poetin. En dat zijn ook de teksten die je ziet op de borden die mensen hier vasthouden. Ook in Den Haag, Enschede en Hengelo zijn er van dit soort demonstraties bij een ongeluk in Twente zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is overleden, de ander is gewoon naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde op een dijk bij het dorpje Bruchterveld, waar het deze ochtend heel mistig was. De politieke partij Volt heeft Kamerlid Nuliver Han eruit gezet. Volgens de leider van Volt zijn er 16 meldingen binnengekomen over gedrag dat te ver ging. Ze zou te handtastelijk zijn geweest en misbruik hebben gemaakt van haar positie. Han zat al een tijdje thuis, ze werd onlangs al geschorst. En na twee jaar corona-ellende er gisteravond weer zonder eindtijd worden gefeest. In kroegen en clubs, maar natuurlijk ook in veel carnavalsfeesttenten. Hart van Nederland ging naar Os en zag dat daar ook werd stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. Mijn moeder zei, van raar dat je gaat feesten. Ik zeg, ja, dat klopt. Uh, dit kun ik me nog, maar ik vind het wel heftig. Zeker een dubbel gevoel. Als je de kranten openslaat of je kijkt het op social media of zo... en je ziet die enorme, trieste beelden. En het schillen contrast natuurlijk als je je dadelijk binnen in, in zo'n tent kijkt. Ja, eigenlijk is dat is bizar. De kleuren van de carnavalsvereniging in Os zijn toevallig blauw en geel. Hetzelfde als die van de vlag van Oekraïne. De vereniging kwam dan ook met een actie. Overal hingen QR-codes waarmee de feestvierers een bijdrage kunnen doen aan de mensen in Oekraïne. Het weer vandaag lekker zonnig en droog. Er staat bijna geen wind. Het wordt een graadje of acht. In de loop van de avond koelt het af en kan het op sommige plekken licht vriezen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De zonnige sfeer aan het begin van Zandvoort op zaterdag. De, de, de single van uh, Aswat en Don't Turn Around. Het is even na twee uur een zonnige zaterdagmiddag. Het is heerlijk weer uh, in Zandvoort. Lekker weer om even naar het strand te gaan en uh, te genieten van het uh, mooie weer. Graatje op achters. dus nou, wat willen we nou nog meer zonnetje erbij? Aswat op de radio met Don't Turn Around. En het uh, eerste uur van uh, Zandvoort op zaterdag naar een uh, enorme... Uh, ja, een, een enorme trieste week wil ik eigenlijk zeggen. En dat gaat uh, volgens mij nog wel eventjes door. We hebben we het over uh, de oorlog uh, in de Oekraïne. Uh, door uh, uiteraard Poetin uh, opgezet uh, al daar uh, trieste gebeurtenissen. Uh, Albert Jan, goeiemiddag. Uh, uh, goedemiddag. Ja, dat zet natuurlijk ook dit uh, carnavalsweekend... ook weer even uh, in een apart uh, zonnetje... zoals alle activiteiten en, en evenementen. Met uh, dit in het achterhoofd uh, was wat dat betreft het weekje wel. Ik heb... Uh, Weer uh, CNN ontdekte uh, op de TV. Dus ik heb de hele week uh, CNN gekeken. Maar uh, nee, dat is. Uh, dat is niet leuk! Nee, ik zag die beelden ook van een uh, CNN-reporter. Uh, die echt. Uh, zo op een paar meter afstand van een paar Russen. Uh, verslag aan het uh, doen was. Ja. Dat was echt. Uh, ja, we waren wel weer hele aparte beelden. om, uh, om dat te zien. bizarre beelden. Ja, dat is, uh, dat is beter uh, omschreven. Nou ja, laten we toch hopen dat het allemaal uh, uh, toch nog redelijk gaat aflopen. En uh, dat uh, de oorlog snel voorbij is uh, daar in uh, Oekraïne, albert -Jan. Ja, maar uh, ik volg het op de voet. En uh, je wordt er niet uh, vrolijk van. Zelfs beangstigend is het zelfs. Ja, ze, hebben is zelfs het ook. Ze, ze hebben nu zelfs gedreigd om het ISS uh, uh, uh, uh, ruimtes, ruimteschip op, op Europa te laten neerstorten. Ik bedoel, waar, waar, welke gek had, had dat in zijn hoofd? Maar goed, laten wij, laten wij ons terugkeren naar de dag van vandaag hier in Zandvoort. Zoals je al zei, het is prachtig weer, het is heerlijk strandweer... het is heerlijk weer om een frisse neus te gaan halen. En wij zijn er weer met Zandvoort op zaterdag van 2 tot 5. Ja, en het is mooi weer om te voetballen, maar er is geen voetbal. Althans, niet nee, nee. voor uh, SV Sandvoort. Ze zouden dus uh, uitspelen tegen DVVA, maar uh, jij weet waarom die wedstrijd niet doorgaat. Ja, want uh, de heren van uh, DVVA, die hebben, of het team heeft uh, te veel uh, coronabesmettingen uh, op dit moment, om een uh, representatief uh, team uh, samen te stellen. En uh, ja, ze willen ook nog van het carnavalweekend uh, genieten. Ja, ja met, met die coronavirus uh, in, in hun lijf. Nou ja, ja. Ik, neem aan, ik neem aan dat het uh, voor de andere spelers uh, nou, geldt dan. Dan moeten ze in de Eredivisie eens doen. Van, jongens, ik hey, bedoel even niet, want wij uh, we hebben carnaval en uh, we gaan carnaval vieren. Maar goed, in ieder geval, we hadden Nee, we, er is geen wedstrijd die is verplaatst naar uh, 7 maart om uh, 8 uur uh, s'avonds. Dat is op een woensdag? Op he? een woensdag, woensdagavond. Woensdag. Ja. Nou, wij gaan uh, gewoon uh, beginnen, uh, zoals u van ons gewend bent... met Zandvoort op zaterdag, op deze prachtige dag. En morgen wordt het ook mooi. Maar daarover hoort u straks rond de klok van half drie meer... tijdens het uh, Zandvoorts weerbericht. Verder hebben we natuurlijk uh, om half vier de evenementenagenda. En uh, ja, ook uh, nu de, alle coronaregels uh, uh, uh, zijn verbannen, om het maar eens te zeggen kunnen ook de grotere evenementen ook weer doorgang vinden. En een daarvan is de circuieren. Maar daar hebben we natuurlijk tijdens de evenementenagenda... meer informatie voor u over. Het dier van de week. Weet je nog dat we vorige week Luc hadden? Met 54 kilo. Oh ja, de schoothond, uh, Luc. Ja, de, de schoothond, ja. Nou, die, die heeft helaas nog geen uh, dak boven zijn hoofd. Ja, hij heeft wel een dak boven zijn hoofd in het dierenthuis. Maar uh, hij is nog niet uh, geplaatst. Maar uh, we hebben twee dagen uh, daar aandacht aan geschonken. Maar in ieder geval, Luc zit er nog. Dus als u uh, de zin hebt in Luc, dat kan. Hij zit nog in het dierenthuis. Maar dit weekend hebben we het dier van de week we Noortje. Een prachtig, scha schattig hondje. Maar uh, goed gebekt, om het zo maar eens te zeggen. Gedicht van de week. Ja, het is, uh, het is nog even uh, een... Uh, ja, laten we zeggen, we moeten er straks nog even over hebben, uh, Rob. Want het is carnaval. Dus je zou zeggen, er zou een carnavalgedicht moeten worden... Maar uh, welke het wordt of uh, hoe we dat gaan invullen... dat uh, weet u precies om kwart voor vijf... als we hem doen, het gedicht van de week. Uiteraard hebben we over tweetal platen. Hebben platen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en uh, natuurlijk hebben we veel Zandvoorts nieuws uh, uh, de komende uh, twee, drie uur. En in het de derde uur hebben we natuurlijk uh, onze vaste item pit report. Nou, er is drie dagen fanatiek getraind in Barcelona... En, uh, Max heeft een heleboel rondjes gereden. Heel veel. De Heel meeste veel. van iedereen, hè, volgens mij. Ja, de meeste van iedereen. Uh, maar ja, ook daar... Uh, uh, de, ja, zijpelt... Uh, uh, de oorlog in Oekraïne door. Van, uh, ja, uh, de, met name de Russische... Uh, coureur bij Haas. Blijft hij of uh, gaat hij weg? Uh, daar hebben we natuurlijk meer nieuws over. Tijdens Pits Report om kwart over vier... We kijken ook met één scheef oog naar de televisie, want de voorjaarsklassiekers gaan weer beginnen. En dat hebben we natuurlijk over het omloop van het volk. Daar kijken we naar. En als er wat nieuws te melden is, dan zullen we dat zeker niet nalaten u daarvan op de hoogte te stellen. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, ik waarschuw u maar vast, uh, we gaan ook nog wel een paar uh, carnavals uh, laten oh. draaien. Het is uh, immers carnaval. En helemaal uh, in de buurt van uh, Brabant gaan ze helemaal los. Hè? Lampengat en al die uh, plaatsen. Die uh, zijn lekker daar uh, carnaval aan het vieren.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 Leader. Nou ja, ik heb er even over nagedacht. Zal ik hem draaien, zal ik hem niet draaien? Ja, we draaien hem toch gewoon, want het lijkt wel zomer, nou. Alhoewel, dan mag de temperatuur nog wel wat hoger worden. Straks om half drie meer over het weerbericht. Maar eerst zo dadelijk na deze van uh, André uh, Hazers het uh, nieuws. ik voel mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu naast me zit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 the soul En ik heb de zomer in mijn bol. Nou, nog even wachten. We gaan eerst nog eventjes richting het voorjaar. Die pakken we ook even mee, Albert-Jan. Maar uh, nu is het tijd voor het nieuws. Want uh, ja, buiten de ernstige situatie in de Oekraïne... is er ook in Zandvoort wel het een en ander gebeurd afgelopen week. Ja, hadden we natuurlijk, konden we, uh, vorige week zondag, afgelopen zondag uh, melden... dat de, de, de storm juni's... Uh, uh, uh, meeviel wat de schade betreft. Maar toen wisten we niet dat Franklin er die, die avond nog aan zou komen. Nee, en uh, wie het je nou wat, nou, wat zou het geweest zijn? 10 oh, 11, Zoiets. Uh, want ook uh, het Zandvoorts raadhuis is afgelopen zondag uh, beschadigd geraakt... door de windstoten van Franklin. De kleine torenspits met daarbovenop uh, een draaiende goudkleurige visserschip... zijn omgewaaid en op het dak terechtgekomen. Het gouden schip ziet er op het oog nog redelijk gaaf uit. Het staat al meer dan 100 jaar bovenop het stadhuis te prijken. Arie Koper van het genootschap Oud-Zandvoort... kan iets meer vertellen over de achtergrond van het schip. Het is gemaakt door Piet van der Geer, die hier smid was. Het is waarschijnlijk een verwijzing naar de walvisvaart... maar er is helaas niemand die dat met zekerheid kan zeggen. Wat wel zeker is, is dat de achterkleinkind van hem... een replica heeft staan bovenop zijn huis in Canada... En Zandvoort heeft dus die afgelopen zondag ook behoorlijk voor de kiezer gekregen met al die stormen. Want af, afgelopen zondag vlogen zelfs een complete pui uit het appartement in het gebouw Bouwers Palace naar beneden door de storm Franklin. De onderdelen kwamen in een wijde omgeving terecht. Ook belanden aan het JP Thijssenweg een boom op een huis en nog veel meer schade.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 Het bedrijf Tulip Oil is daar aan het proefboren naar gas. Het gaat om een tijdelijk project. Maar als het een lucratief gasveld is, is de kans groot dat het boordplatform daar later voor langere tijd zal staan. Er is inmiddels een uh, petitie uh, uh, geopend om uh, te, te ageren te tegen deze proefboringen. De gemeente Zandvoort gaat een gedeelte van P-Zuidterrein geschikt maken voor sport en spel. Buurtbewoners hielden hier vorig jaar een handtekeningenactie.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 Maandag 21 februari jongsleden overhandigde wethouder Ellen Verheijven en Raymond van Haafden... de eerste warmtekussens aan het café Het Wapen van Zandvoort. De warmtekussens zijn een duurzaam alternatief voor terrasheaters. Ondernemers besparen zo tot 25% op energieverbruik vergeleken met een heater. Het kussen gaat aan zodra je erop gaat zitten. De gemeente stelt de subsidie beschikbaar om mee te betalen aan de warmtekussens. In totaal kunnen 30 ondernemers met een flinke korting warmtekussens aanschaffen. De gemeente en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort... werken samen om de Zandvoortse terrassen te verduurzamen. De komende maanden zet de gemeente warmtecoaches uh, in... die horeca-eigenaren met een terras informeren over de mogelijkheden... om het terras duurzamer in te richten. Dan mag je er wel een ketting aan vastmaken, Albert-Jan, dat die niet uh, gestolen worden. Ja of, ja, of alleen uh, tijdens de openingsuren uh, uh, die dingen er neerzetten. En goed in de gaten houden. En tot slot ook een van de grootste ergernissen in Zandvoort is geluidsoverlast. Aankomende dinsdag 1 maart is er weer een overlastspreekuur van 3 tot 4 uur in uh, het pluspunt aan de Vleemingstraat 55 te Zandvoort. Voor bewoners die overlast ervaren van hun buren.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 En de gemeente Zandvoort. Aanstaande dinsdag om 1 maart van, op 1 maart van 3 tot 4... is er wederom een overlast spreekuur... in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. En als we kijken naar de reacties op dit bericht op onze Facebookpagina... dan gaan er heel veel mensen komen. Want uh, ja, het is toch van harte welkom... want er zijn mensen die last hebben van uh, de buren, Albert-Jan. En uh, ja, dan is het toch wel handig om uh, zo'n... Uh, Zo'n uh, spreekuur te, te volgen. En uh, misschien komen ze wel met goede tips dan. Dus 1 maart in uh, Pluspunt. Ja. Vanaf drie uur, hè, ja, Half vier, meen ik. Wat zeg ik nou? Uh, nou moet ik even... Uh, ja, ik overval je. 3 tot vier, je hebt gelijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat is uh, in Pluspunt. Dank je wel voor het uh, nieuws na te lezen. Uiteraard ook op de eigen CFM-app. En uh, anders kan je ook kijken op de uh, pagina zfmsandvoort.nl the things that De Nederlandse groep Ten Sharp werd uh, heel erg bekend met een hele mooie ballad. You, nou die ken je waarschijnlijk allemaal nog wel. En een andere heet uh, van, zoals uh, die is juist te horen, de Japanese Love Show. Inderdaad, uh, Ten Sharp. Ten zand, vol, <tie> de, dat was de deal die niet helemaal uh, lekker ging. Maar goed, het is tijd voor het uh, weerbericht. Nou, zoals iedereen uh, kan zien is de zon uh, vandaag flink aanwezig. Maar er trekken soms ook nog wat wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en het wordt vanmiddag een graad of 8. Daarbij staat niet meer dan een zwakke tot hooguit matige zuiden tot zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en koud. De temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Morgen is het zonovergoten en er is geen wolkje aan de lucht. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt 9 graden. Maandag schijnt ook de zon, maar later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft droog en het wordt een graad of 10. Dinsdag is het bewolkt en valt er regen. In de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 8 en woensdag blijft het droog, maar het is wel overwegend bewolkt. Het wordt 9 graden en er waait een matige oostenwind. En ook de rest van de week waait de wind uit het oosten tot zuidoosten. En de zon schijnt geregeld en het is overwegend droog. De temperatuur komt in de middag uit tot een graad of 8 à 9 Al dus Rico schreuder. En het weer is ook uh, na te lezen uiteraard op uh, de pagina van uh, Rico weer. Of kijk op onze eigen CFMF die gratis te downloaden is. Wat was het weer? Aan het begin van het programma zeiden we het al vandaag: uh, geen uh, voetbal. Want de wedstrijd uh, DVVA tegen SV Zandvoort is afgelast. En uh, verplaatst naar uh, woensdag 9 maart om uh, 8 uur s avonds. Maar wel uh, heel veel andere uh, nieuws straks. En uh, heel veel lekkere muziek, waaronder deze. De, de single van uh, Billy Ocean en Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. Oké okay dan, oké okay dan, oké okay dan. Ken je hem nog? Uh, Men At Work en uh, Down Under. Ja, daar is een nieuwe versie van. Die gaan we nu voor je draaien. Van Lutz en Colin Hey, Jorda Down Under. Het is negen minuten over half drie Zandvoort. En nogmaals een goede middag. En geniet lekker van het mooie weer wat we vandaag hebben. Graadje of 8, 9 op dit moment Ja, doordat de wind uit het zuiden, of bijna zelfs Zuidoosten, komt. voelt het zelfs nog iets warmer aan dan dat de thermometer op dit moment aangeeft. Nou, er is weer een commotie ontstaan. Ja, de, de, de verkiezingen komen eraan. Hè. Dus, dus duidelijk de werken. Je, je leest van, van, van de ene leest over de andere en van de andere leest je weer over de ene. Hè, ja, zeggen. Zo werkt dat. Zo ook uh, de commotie over de nieuwbouwbroschure van de ouderenpartij Zandvoort. En wel uh, met name de lijsttrekker van het CDA trekt zich dat aan. Vorige week werd een folder met nieuwbouwplannen voor jong en oud... door de ouderenpartij Zandvoort huis aan huis verspreid. Daarin wordt de indruk gewekt dat er te veel wordt gepraat en te weinig gebouwd. En dat viel op zijn zachtst gezegd niet goed bij de verantwoordelijke wethouder... en tevens CDA-lijsttrekker Gert-Jan Bluis, meldt het Zandvoortse courant. De heer Bluis. Eerst stappen ze als grootste partij in coronatijd uit het college... en vervolgens hebben ze een jaar lang de ontwikkelingen... op het Badhuisplein en de entree Zandvoort geblokkeerd. Recentelijk nog heeft de Oudere Partij Zandvoort zelfs geprobeerd... om de vaststelling van het stedenbouwkundig plan van, van eisen... voor de ontwikkeling van 300 woningen in de Curidex van de agenda te halen. Hoezo stagnatie? vraagt de heer Bluis zich af. En dan nu met zo'n onvolledig en rammelend foldertje de doortastende jongeren uithangen. Het is je reinste kiezersbedrog, Oudere Partij Zandvoort. roept maar wat... Er is juist heel veel gebeurd op het gebied van volkshuisvesting de afgelopen vier jaar. Meer dan ooit tevoren durf ik wel te stellen. Zo is er een uitvoeringsprogramma voor meer dan 600 woningen met verdeelsleutel voor sociaal, middelduur en duur. Er komen regels voor zelfbewoningsplicht. Er zijn afspraken gemaakt over voorrang voor zandvoorters. Na een zeer moeizaam proces staat te realiseren nieuwbouw aan het Watertorenplein in de Verkoop. Het project Zandvoort met twee woontorens is voltooid. Het project Duinwachter, locatiestrijder, staat op de rails. Curidex bevindt zich in een beslissende fase... en er staan ook nog een aantal andere kleinere woningbouwprojecten op stapel... of worden al gerealiseerd. Dat is niet mijn verdienste... maar het gevolg van vruchtbare samenwerking tussen gemeenteraad en college. In tegenstelling tot de heer Kramer van de oudere partij Zandvoort... ben ik daar trots op, dus een, eh, al dus een geterde Gert-Jan Bluis die zich opwint over het feit dat de volde van de oudere partij Zandvoort geheel voorbij gaat... aan de startnotitie over de huisvesting van jongeren... die hij eerder dit jaar naar de Raad heeft gestuurd. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op mogelijkheden van de, uh, tijdelijke tiny houses voor jongeren... en komt ook de in de oudere partij Zandvoort volde genoemde locatie Tolweg aan bod. Daar zijn we al druk mee bezig en nu probeert de oudere partij Zandvoort... Er goede sier mee te maken. Ik begrijp best dat er in verkiezingstijd zaken op scherp worden gesteld. Maar er zijn grenzen. Nou, daar voeg ik dan aan toe wordt vervolgd. En daar voeg ik weer aan toe, ja, het is van beide zijden... is wat er wat over te zeggen natuurlijk, hè. Nou ja, wil je op de hoogte blijven van alle perikelen... rondom de verkiezingen? www.zandvoortkiest.nl www.zandvoortkiest.nl Daar vind je alle informatie die je nodig hebt. En dan uh, wordt jouw, stem, uh, jouw stemmen binnenkort veel makkelijker. <middels> Als je meer over de verkiezingen in Zandvoort wil weten, zandvoortkies.nl. Maar je kan ook een van de debatten volgen. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Nadees van Raccoon in Tijd Verliezen. Luister even, kleine heer. Het is al laat, mijn vriend. Ik wil niet. De dag was lang en de nacht te kort En ik denk dat het zo lichter wordt En je moet gaan slapen Oh, en ik weet het onders goed waarom Ik zoveel van jou Want je houden kan maar je moet snel houden. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen Je weet wat je wel en niet wil doen Dan je pa verdient, jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer. Kleine wens. Maar als je dat zo hoort in deze single van Raccoon, dan is dat best leuk. Tijdverlies inderdaad zijn nieuwe single. Nou, we hebben in aanloop naar de verkiezingen hier in Zandvoort een aantal debatten. En afgelopen woensdag 23 februari vond het sportsdebat plaats, Albert-Jan. Ja, en dat, dat was een goed bezochte bijeenkomst met vele lijsttrekkers en vertegenwoordigers van diverse partijen. En uh, je kan hem ook op de app ook nakijken. Ja, klopt. Daar, uh, de hele film uh, staat erop. De, de hele film staat erop. En uh, wat, me, we, wat ik daar leuk van vond, om het zo maar eens te zeggen... Uh, was uh, dat we een beetje richting uh, Papendal aan zee gaan door natuurlijk, Duintjesveld is in ontwikkeling... Uh, met de herstructurering van, uh, van de sportvelden en uh, het gebruik ervan. En uh, natuurlijk voor iedereen moet dat to bereikbaar en toegankelijk worden. Dus uh, ze zijn druk bezig met het nieuwe Papendal, maar dan aan zee. Op zich dat leuk. klinkt goed. Op zich een goede naam. Daarvoor hadden we natuurlijk het uh, economische uh, uh, de debat... wat ook gevoerd werd. Dat was uh, afgelopen donderdag voor een week... Daar werd natuurlijk een hoofdrol weggelegd voor de zakelijke markt... en de ontwikkeling van de Noordboulevard in economisch verkiezingsdebat. Daar hebben we hebben nog twee debatten te gaan. En wel op 1 maart. Dus pakt u de agenda er maar even, of de pen en papier er maar even bij. Want zoals gezegd is dus in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen... op 14, 15 en 16 maart... worden nog een tweetal verschillende debatten georganiseerd. De eerste is op 1 maart, en die is van 7 tot 9 uur... En die wordt gehouden in het HDMZ Museum. En dat is het jongerendebat. Nou, we hebben er nieuwe partijen erbij gekregen. Ook veel jongeren. Dus uh, ook de jongeren, uh, hun stem wordt gehoord. En wel op 1 maart van 7 tot en met 9 uur in het HDMZ Museum. Gespreksleider is er Jelmer Koper en Romy Koning. Dan hebben we natuurlijk op 11 maart, vrijdag 11 maart, van half 8 tot uh, 10 uur s'avonds in Theater de Krocht. Uh, het lijsttrekkersdebat en die staat onder leiding van onze medewerker Ben Zonneveld. Presentator bij ZFM. ZFM staat er zelfs achter. Goedemorgen Zandvoort. Dus uh, twee debatten hebben we gehad. We hebben nog twee te gaan. Dat is dus het jongerendebat op 1 maart van 7 tot 9 in het hdmz museum En het lijsttrekkersdebat op vrijdag 11 maart van half 8 tot 10 uur in theater De Krocht. Alle debatten zijn online te volgen via een livestream... en de afloop uiteraard te, uh, terug te kijken. Kijk u daarvoor meer informatie op de website zandvoortkiest.nl. Zandvoortkiest.nl. Dus nog genoeg te debatteren. Ja, de twee debatten van 17 februari en van 23 februari... vind je ook terug op onze eigen CFM-app. Kan je de hele debatten nog een keertje terugkijken of kijk anders op ons uh, YouTube kanaal en daar uh, komen ook uh, de debatten uh, live uh, op of anders uh, op tv kanaal 40 uh, digitaal via Ziggo ook daar worden de debatten live op uitgezonden. Dus uh, de debatten vanaf 1 maart weer een uh, debat. En dan hebben we hebben het over het uh, jongerendebat debat in het uh, HDMZ-museum. Dat is de eerste uh, volgende. Zandvoortkies.nl, wat Albert-Jan al zei voor uh, meer informatie. En alles onze eigen CFM-app. Wij zeggen goedemiddag en hier is A Real Mother for Ya. Gonna buy a new car But the price ain't right <laughs> Ain't that gold Be a damn flat cheaper Yes it good Start riding a bike huh. Listen they're making milk out of powder Yeah they are Got the babies crying the baby. They know what that stuff is. Rinse gone up higher. Yeah. Yes, it is. Got the parents line. I'll be here tomorrow. Lord, it's a real motherfucker.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 Your mother fire Vandaag. De verwarming hoeft uh, zeker niet aan uh, Albert-Jan. Trek je het nog een beetje? Well, ja, ik heb ook zo'n zo trui aan als je kijkt. Zfm-live.nl kan je live uh, meekijken. Maar uh, nee, dat is flink. Hè. Zweten op dit moment uh, met uh, deze zon in de studio aan de Tolweg 10A. Maar we vinden het wel lekker hoor. We klagen absoluut niet. We draaien nog eens soms plaats voor het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarnaast zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op uh, zaterdag. En een van die uh, platen, of althans de laatste plaat die ik dan uh, ga draaien voor drieën, uh, is uh, deze van uh, Juanes, La Camisa Negra. Tot zo!